Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog iemand opgepakt die betrokken zou zijn geweest... bij het plannen van een aanslag op een Taylor Swift-concert in Oostenrijk. De politie in de hoofdstad Wenen heeft een man van 18 uit Irak gearresteerd. Hier gisteren werden al twee anderen gepakt. Een jongen van 17 en de hoofdverdachte van 19. De drie zouden van plan zijn geweest om mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen en explosies. Taylor Swift zou deze week drie concerten geven in Wenen. Die zijn allemaal afgelast. Fans die een kaartje hadden, kregen zo snel mogelijk hun geld terug. Israël wil weer praten over een staakt het vuren in Gaza. Ze sturen een team om volgende week te onderhandelen in Egypte of Qatar... Volgens Amerika ligt er een uitgewerkt plan op tafel en gaat het alleen nog om details. Maar, zegt correspondent Sander van Hoorn... Details, ja, dat is nu juist waar het altijd op misgaat de afgelopen maanden. Dus de vraag van iedereen is op dit moment een beetje... ja, wat, wat, welke details zijn er nu nog over en hoe kan het daar eventueel dus alsnog weer op misgaan? Wie er aan tafel zitten tijdens de onderhandelingen is nog niet duidelijk. Hamas heeft nog niet laten weten of zij erbij zullen zijn of niet. Toeristen in Italië kunnen vandaag op veel plekken niet naar het strand. Dat wordt daar bijna overal beheerd door strandtenten. En dat is een lekker handeltje, zegt correspondent Angelo van Schaik. Als jij twee strandbedjes en een parasol wil huren voor een dag... dan betaal je heel snel 50 euro... En als je uh, aan, het, aan de vloedlijn wil liggen, dan betaal je zelfs vaak nog meer. En um, dat is eigenlijk niet een verhouding met de pacht die die strandtenthouders betalen voor dat stuk strand. Hij noemt een voorbeeld van een tent die 20.000 euro aftikte om een populair stuk strand te mogen gebruiken. Daarmee haalden ze vervolgens vorig jaar alleen al 9,5 miljoen euro binnen.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 Zit in augustus en als je dit hoort, dan denk ik toch... Let allemaal de ballen. No, allemaal de ballen, denk ik dan. Ja, dat is dan werkelijk niet te geloven. Hè? Ja, je laat ook alles slingeren. Je ik doet laat de ik alles slingeren. Nou, mensen zitten al op te wachten dat de studio weer versierd wordt. Ja, maar het is ook wel een gezellige periode. Hè? De, de adventperiode, zo naast Sinterklaas, dan, dan begint dat allemaal. En dan uh, de toveren de binnensteden om in de kleurrijke, verlichte uh, uh, paradijsjes. Overal, behalve in de brandweerkazerne van Zandvoort niet dit jaar heb ik gehoord. Want? Uh, door dat hondje, hè? Oh ja? Ja, Fikkie. <laughs> een hondje is Fikkie. En met een kerstboom kan dat. Nee, natuurlijk niet. nee. nee. Hé, hey, wat, uh, wat gezellig, Willem, ja. dat je met kerstmuziek begint, dan Dat kleeft helemaal op. Ja, jongens, wat hey, een kant. kan die aangesleten door. Hier, dank je. Ja, ik denk eigenlijk weer eens van anders. En wat stop je nou in je gaffeltje? <middels> probeer nu eens nu volkslieders te fluiten. <middels> <pluiten. middels> ja, maar... Ja. Nee, maar ik krijg een hele koekje aangeboden door Gerry. Ja, ja, ja. Zoete koekjesbak. Mm -hmm. Aha. Ja. ja. Echt lekker luisteraars van de mensen thuis en maken. Lekker, jongen, die koekjes. Oh. Ja, dit zijn, wat zijn dit? Noemen die koekjes? Scharrekoper. Scharrekoper, ja. Dat is de bijnaam voor uh, zandvoorters. Oh ja. Oké, okay, goed. Maar uh, ik kom eventjes terug op het vorige uur. Dat is going back in the time. He, letterlijk en figuurlijk. Je had het over uh, Nick Schilder. Ja, schilder is van uh, Nick en Simon. Uit... Ja. Volendam. Maar behalve dat hij aardig kan schilderen, is hij natuurlijk ook een zanger. Wat is hij? Ja, zanger. Kon hij ook goed schilderen? Ja, weet ik veel, maar zo heet oh. hij in ieder geval. Dat ja. kan toch? Ja, dat kan. Als je Holland heeft van achterna, wil dat niet zijn en ook goed bent in uh, gokken. <laughs> nou, goed. Okay. Maar luister. Ja. We hadden het eerst uh, over Celine Dion, dat hij weer uh, hersteld is van een... Uh, ja. Ja. En, en, en, wat had ze precies ook weer? Ook in ieder geval aan de stembanden, maar het was een zenuwaandoening een Een syndroom. Een syndroom. He? syndroom was het. Niet van Down. Nee. nee. Maar heel bijzonder, heel bijzonder. Ja, maar ze is jaren, jaren uit steen. de relatie geweest. Ja. ja. Maar nu prachtig gezongen vanaf de Eiffeltoren tijdens de Olympische Spelen. Maar toen zagen we het programma van Humberto Tan. En die deed dat met een gitaartje gewoon aan de. Aan de tafel? Aan de tafel, aan de talkshow tafel bij, bij Umberto. Ja. Umberto Umberto. En, en, en, en nee, dat. Oh. Wat een man, hè? Wat een man, hè? Luister, hij begeleidt zichzelf, uh, Nick, op gitaar. Want dat doet hij ook nog eens fantastisch, dat is een goede muzikant. Maar dat zingen van die man ook, joh. Dus dat is duidelijk wel. Dat ja, is echt top. Was. De ik ben niet gauw nieuwsgierig, maar je maakt me nu wel nieuwsgierig. Ja. We gaan daar naar luisteren. Doe maar. Ben je er klaar voor film? Ja, ik denk het wel. <applaus> Et la terre peut bien s'écrouler, veux m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier, tant que l'amour inondra mes matins. Tant que mon corps frémira sous tes mains Peu même pas les problèmes, Mon amour, puisque tu m'aimes Ja, er is, is wel even heel mooi uh, stil van. Ja. Hij heeft zelf uh, wel weer op de kaart gezet, meen ik Ja, uh, uh, 50.000 keer is het filmpje uh, al bekeken. 50.001. 50 ja, ja, ja een de, een dankzij Zet antwoord ja Nee, ja, ja. Hey, maar uh, ja, fantastisch. En uh, ik denk dat dit wel eens zou kunnen betekenen voor. Dat dus hoop ik in ieder geval voor die man. Want uh, ik heb wel eens ontmoet in Vallendam trouwens, uh, in de beginperiode van Nick en Simon. Ja. Okay. Op, een, op een boot Dan moesten we, dat was nog met Radio BVW, moesten we een rapportage maken die jongens. En uh, hele aardige mannen. Ja. Dus, dus, Hij is uh, heel sympathiek. Ja, heel, Maar dat heel geldt ook wel, ook wel voor de Nik hoor. Dus we uh, niet, niet tekort doen. Ja, maar nee, je... ja, voor Simon, sorry. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja want uh, Simon 6. Ja, Simon, maar, maar Simon die, die, die, die dacht ook uh, bij zijn eigen, van, ik lijk een beetje op uh, Paul Simon. Maar ja, uh, dat is nee, natuurlijk dat niet moet, helemaal. Uh, dat dat het, zegt enige, van, uh, het enige wat, wat, wat mij storen aan Nick en Simon is dat, dat ze op een gegeven moment een programma maakten over Simon en wat ik erg mooi vond. Totdat ze op een gegeven moment uh, zichzelf profileren van ja. wij zijn de nieuwe. Ja, dag. Ja, nee, ja daar <laughs> nee, kom je, nee. dan kom je aan mij. Nee. He, dat, uh, dat moet je maar, uh, nou ja, zijn ze ja, hier aan jou gekomen? Hoor. Ze zijn bijna aan mij ja, ja. Maar toen zeg ik, oh jongens, jullie komen volle dank. Ongewenste achterkant. dag, hè? Ongewenste gedrag Ja, zeg ja. Ja. Maar ik viel. Een uh, paling droom, vond ik droom een ik Ja. Ik viel ongeveer ja. van mijn stoel dat ik dat, dat ja, zou kunnen horen. Dat is echt fantastisch. Ja. De nummer heet trouwens voor de luisteraars Hymne à l'amour. Gerry, oorspronkelijk van Edith Piaf. Edith Piaf. heeft dit gezongen. Ja. Maar ook geschreven, of weet je het niet? Uh, dat denk ik wel. Ze heeft dit gezongen en geschreven. Van de, de grote liefde. Kijk, en dat is dat is een mooie aan Gerry. Gerry ja. spreekt Frans. Ja. Ze eet Frans, ze drinkt Frans. En ze en, doet alles met de Franse slag, hè, heb ik heel ook. Heel vaak ja. wel. En, en, en het volgende nummer wil ik ook graag even draaien, Gerry. Voor Gerry. Voor Gerry.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 Il y a tant de larmes et de sourires À travers toi, toi la maman Et tous les amants ici chaud Sur les chemins de grand soleil Elle va mourir, la maman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 Il y a tant amour, de souvenir autour de toi, toi la maman, il y a tant de et de sourire à travers toi, toi la maman, que jamais, jamais, jamais. Ja, prachtige ja, la mama. Dankjewel Willem voor graag dit. Graag gedaan, ja. graag gedaan. Niks ja. te danken Gergie, dat zeg ik namens nee, alle, Willem. Hallo ja. jongetje, dat zei het tegen mij. Hè. Ja, ja, ja, ja. Hé, ja. Ja. luister, ja. Uh, Corrie Brokker ja. heeft dit ook prachtig gezongen. Heeft er ook een grote hit in Nederland mee gehad. ja. En later is ze rechter geworden. Ja. En toen werd een man linker. Dat ja. zei we ook al. Ja. Omdat zij rechter werd. Dat is, uh, maar dat is maar uh, ja, ja, het gebeurt allemaal. Ja. He? Ja. Ja. Hallo. Mag ik nog even wat zeggen, Willem? Oh, dat was ik ook, zou, ja. ja, ik ben ja, er ook ja, nog. Ja. Mijn moeder die is even naar de wc. Ik zag het, ja. Ik ja, moet, ja, moet, moet even een uh, plasje doen. Oh, plasje. Nou ja, Klet, je hoort het wel kletteren op de pot, Delta hè. werken in de Delta werken is minder water. Hoor. Ja, die mama toch. Ja, mama. Ja. Oh, daar ben ik, daar ben ik daar weer. Daar ben je weer, gelukkig. Dat is weer een hele opluchting, hè? Ik knapte zo wat, ik knapte zo. Zeg, lopen, ik zag je lopen en ik dacht, nou, denk, ja. nou dat knap. Ja, dan, dan is het helemaal verloren. Ja. Maar ik ga afscheid van jullie nemen, we gaan nog even het dorp in. Dat ga je doen? Maar, nou, we gaan even winkelen in het dorp. Leuk, interessant voor toch? Ja, voor alles te koop. Ja, ja. We hebben de Hema stuk worst halen. Oh ja. ja. ja. Lekker of ook worst, willen. Ja, Ja, ja. Nou, mama, mama wil altijd rookworst als we even naar de HEMA gaan. Dus daar gaan we nu naartoe. Ik wil even afscheid nemen van de luisteraars. Dag allemaal. Leuk voor het ja, luisteren. Ja. Dank Fijn dat, dat jullie er weer waren. Nou, dank ja. dat ik erbij ja. mocht zijn. Dan zijn jullie van ons af. Dan kan je gewoon doorgaan met je programma. Dat is toch leuk? <laughs> hè, Willem? Nou, weet je... Uh, Want ik zie Charles, te wachten op de weersvoorspellingen. Ja, dat mag zo meteen weer. Ja, dank. Ja. Oh goed. Ja, maar laten we zeggen, jij denkt altijd dat je, dat je jezelf op... Uh, jij bent, jij, bent, jij, bent, jij bent, je bent de programmaleider hier met de lange eieren. Ja, bijzonder. Ja. ja maar ja. jij denkt altijd dat we, ja. jou, dat we jou hier niet waarderen, maar we waarderen jou wel zeer. Ja. Daar kan ik het volgende op zeggen. Nou ja, dan weet je in ieder geval wat ik ermee bedoel. never find, another like you. Dus, oh, uh, geweldig. Ja, dat is. is wel He? heel goed. Ja, heel heel heel ja nou, dan neem je de volgende keer wat lekkers mee voor, uh, voor, de, voor de beveiliging. Zeg. Ja. Maar nee, Dat is, is een andere werk. Ja. Moeten we het nog even hebben over de weersomstandigheden? Ja, dat is wel. Heb jij heel een leuk stukje muziek voor achter het weer? Dat je zegt van nou, dan, dan komen de mensen, al, is het, al regent het, ja. worden ze toch blij. Dankzij hun ja. muziek. Dankzij hun muziek. Ja. Uh, daar overval je mij natuurlijk mee. Ja, tuurlijk. Dit ja. is een overval. Dit is een overval. Dit <lacht> <lacht> is een stick-up. Ja. Yes. Uh, ik ga heel even kijken. Nee, je moet niet kijken. Je uh, moet muziek draaien. Ja, ja, nou, nee. Gaat, gaat hij <lacht> kijken. Wat is dat nou toch? <lacht> if I have... Nou ja, goed... Uh, nou, niet if I have the hammer van Trini Lopez. Die, <lacht> die moeten we <lacht> niet hem, hebben. Die doen we daar niet. Nee, nee. het past niet nee. bij de muziek. Nee, nee kun, je, uh, kun je het uh, een, beetje, een beetje op zijn zomers doen? Jawel. Ja, ja jivouw, dat, je, dat je zegt van... Jawel, jawel, jawel. Ik laat nu zo meteen eventjes zien hoe bedreven ik ben in het improviseren, zeg maar. Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, goed. Uh, dan zou ik zeggen, zoek jij je tekst van vast eventjes op dan? Heb ik al. Ik stond er vanmorgen mijn uur op. Ja, dat is goed. Nou, dan zou ik zeggen, ga je gaan. Ja. Ja, kom maar. Dat is vrolijk. Wat is Grieks? Ja, even, de, even de intro. Yes. Dat is een hond die gozer. Ja luisteraars, de komende dagen houden we het kenmerkende uh, doorstroomde uh, weerpatroon. Uh, tot en met zondag vrijwel normale uh, middagtemperaturen houden we in stand. En op vrijdag... Uh, Geeft een frontaal systeem enige tijd regen. De temperaturen komen we op een iets minder hoog plan. Dan heb ik het over de aankomende 48 uur. Maar vanaf zaterdag dan wordt het uh, maar liefst drie etmalen op rij zeer warm. Oei. In de Benelux. Als je luxe benen hebt, dan woon nou, je in dan de Benelux. benelux Dat zijn ja. papegaaien. Ja, ja, ja. Ja, met nee, papegaaien nee, of nee, zonder nee. papegaaien. Nee. Maakt allemaal niks uit. <laughs> Benelux. Vrijdag passeert een frontale regenstoring... met uh, vooral in het noorden en oosten van het land nog enige tijd regen. En later, na een uh, passage van een uh, zwak koufront... komen er waarschijnlijk wat meer opklaringen aan te pas. Opvallend is de stevige wind die vooral in West-Nederland even flink uithaalt... en enige tijd voluit en krachtig wordt met kracht 6, heb ik het dan over. 6 maar en elders, dan uh, staat er een, uh, ook een aardig stevig windje, hoor, 4 tot 5. En dan heb ik het over de windkracht in het open veld. Ja. Dus, dus als je boer bent, boer die staat, staat in het open veld, dan heb ja. je windkracht 4 tot 5 voor je kiezen. Ja, oké. Okay. Yeah. Ja. En hoe, hoe staat de windkracht hier in het, uh, het aangelegde windmolenpark? Dat is ook een 4 5. Goed, ja, dat goed. komt allemaal hetzelfde neer, hè. Hetzelfde okay. wind. Dezelfde wind, ja. Even een windje later. Ja, wie die wint, die verliest. Die, uh, ja. Hoogste middagtemperaturen komen uit tussen de 21 tot 22 graden aan zee. En nipt 24 graden in Brabant en Limburg. Nou ja zeg. Het weekend staat in het teken van een krachtige weersverbetering... met vooral zondag veel zon. En hoogste temperaturen tussen de 25 en, ja schrik niet, 30 graden. Oeh. Dat is dan niet normaal man. Ja, ik zeg toch schrik niet. Ook oh, ja. te laat. Ja, dan waait er ook een uh, oostenwind. Ja. Dus de kwallen, kwallen hier. Kwallen, een, uh, ja, kwallen. Ik weet niet of de luisteraars dat weten, maar op het strand als er oostenwind is heb je kans op kwallen. Ja. En kwallen ja. dan zeggen ze dan steeds dat de kwallen niet in Almelo komen. En als er, ja, precies. <laughs> en als er westenwind is heb je ook dat de, dat de kwallen zijn, maar ja. die komen dan meestal uit Zandvoort allemaal. Die liggen op het strand. <laughs> Kijk, wel mijn boze mensen straks hier in de studio. Nou, een, uh, een van die mensen die nu heel boos naar de studio komen... Charles Durf, heet die. <laughs> Op zaterdag zijn er nog wolkenvelden, vooral in het noorden van het land. En, uh, met 20 tot 25 graden en een matige westelijke wind... is het niet bepaald cool te noemen. Nee, zaterdagmiddag nee, het wordt nee. een warme, benauwde dag. Oh. Benauwde dag. Ja. Vooruitzichten tot 18 augustus. Zover kan ik al vooruitkijken. Zaterdag en zondag zijn er uh, prima dagen. Daar heb ik het al over gehad. En vooral zondag met heel veel zon en hoogzomersgewarmte. Ja. Ik val in herhaling, luisteraars. Maar dus dankzij de tekst van weer.nl Weer die papagaai, hè? Weer die papagaai die alles napraat. Een kortstondige uh, warmteoprisping begin nieuwe week. Gaat de minste twee etmalen zeer warm weergeven. Met toptemperaturen tussen de 32 en maar liefst 35 graden. Ik zie Gerry die blaast nou de wangen op. Ik weet niet waarom ze dat doet. Nee, ze zit daar woord op trompetlijst. Oh, ze zit ook weer. Oh, je ja. bent Speelt... er ook. Oké. Okay. Ja, maar het wordt warm weer, eh, luisteraars. Ja, dus, heerlijk. Eh, ja. Maar de... vaak in Nederland, hè, als je dat soort temperaturen hebt, dan krijg je s'avonds. Uh... Onweer, hè? Ja. Ja. Vooral dinsdagnacht kan het erg zwoel verlopen in het oh. land. Dus een uh, zwoele nacht op het strand. mij een beetje verbrand. Lekker lang uit in het zand. Je lekker is voor schamen. Je doet nee? het toch samen. Ja. Schaluwen sluipen voorbij. Ja. Geen kuil om ons heen is nog vrij. Maar niemand let op het getij. Je schiet door je remmen. Maar ja, dan wordt het zwemmen. Zouten zoenen in de vloed. Kijk, daar drijf je onder. En je broek met alle poed in de zee, zou te zoenen in de vloed tot je snel naar boven moet. Want wanneer je dat niet doet, dan spoel je mee. Lekker dicht tegen Jan, we laten ons helemaal gaan. Liefdespel bij volle maan. stuimige kussen, de zee komt je blussen. Dat is hem leuk. Hè? Mooi, nee, maar, ja, mooi, ja straf, sta, staat niet op het internet. Hoeft u, u, u, u, u, u, u, u, u niet net te je zoeken. Heb ik zelf geschreven. Heb ik zelf geschreven. Okay. Het, het, het liedje heet zo te zoenen in de vloed'. Nou, ja, ja, leuk, hè? Zo, ja. Ja, mooi. Uh, vanaf uh, even kijken. Half augustus dan nadert een actieve oceaandepressie. Oh. Ja. Dus als jij uh, ooit een depressie hebt gehad, Willem... dan komt er nou weer een nieuwe voor je aan. Ja, maar ik heb nooit depressies. Meestal krijgen de mensen van mij depressies. Ach, dat meen je niet. Men zegt het. Oh. Nou, in de vorm van een stevige trog boven de Noordzee... Uh, waardoor uh, vanaf medio volgende week de kans op buien sterk toeneemt. Dus als jij uh, volgende week buiten loopt, uh, Willem, en jij ook, Gerry, dan ja. heb je kans dat je uh, te maken krijgt met een slechte bui. Slechte bui. Met een slechte ja, bui. Dat, ja, ja. Maar okay. ik ben zo blij, want jullie zijn altijd een goede bui, toch? Ja. ja, meestal wel. Ik kijk aan jouw kant op. Ik niet altijd, moet ik heel eerlijk Zeker. zeggen, want uh, ik maal uh, ik graag, als ik op het strand lig, graag in de zon liggen. en dan ja, dan val ik wel eens in slaap. Dat gebeurt wel eens, maar goed, dan maar bui komt van buiten, hè? dus de buis is van ja, buiten. Ja, nou, ook wel binnen, dus stopp onder jij, de douche bijvoorbeeld. Mag ik nou even ja, ja. een tjoepa tjoep hebben in je mond, ook even luisteren wat ik zeg? Ja. Um, en dan word ik op een gegeven moment wakker en dan zie ik de mensen die ik naar me kijken. En dan, en dan lachen ze gewoon. Want ja, je weet, ik heb een, een kleine operatie gehad. Dus ik heb een littekentje van mijn ademstappel tot aan de navel, zeg maar. Ja. Maar een littekentje best kleurt niet. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Dus dan loop ik daar dus met een bruine body, maar met één lange witte streep. En dan zegt: ik, meneer, wij willen het toch wel graag weten van, van, wat is er eigenlijk gebeurd? En dan zeg ik, nou, ik heb lekker in de zon geleerd en toen ben ik in slaap gevallen en toen heb ik een erotische droom gehad.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 Dat ze nooit kan kiezen tussen goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Hier aan de keuk. Ja, en dit is het nummer. Was er speciaal voor alle zonaanbidders die de komende dagen Zandvoort gaan bezoeken? Ik zijn wel op tijd van huis, want het uh, was weer knetterdruk, hè? Ja. Ik, wil ook, ik wil ook nog even afscheid nemen. Want de Harman en zinboer zijn het weggejaagd, heb ik gezien. Ik ja. zat net in de keuken even wat uh, frisdrank te drinken. En ik heb gezien dat ze de trap afjongen. En ik wil ook afscheid nemen, even formeel. Ach. Met even een kort verhaaltje over vier nonnen die komen biechten. Aan ja. de eerste non op, uh, ik heb een piemol gezien. Oh ja, zeg. ja, zegt de pastoor, was, was uw ogen met wijwater en uw zonden zijn vergeven. En de tweede non bisop ik heb een piemol aangeraakt. Oh jee. De pastoor antwoordt, was uw handen met wijwater en uw zonden zijn vergeven. Aan de tweede overgebleven uh, nonnen die beginnen plotseling te vechten. En de pastoor die uh, moet tussen beiden komen en vraagt. Wat is hier aan de hand? Waarop de ene non antwoordt. U, u denkt toch niet dat ik mijn mond in dat weewater ga spoelen. Als zij met haar achterwerk erin heeft gezeten. Dat was hem. Nou, hartelijk dank voor, uh, voor je bijdrage, weer natuurlijk. Hier zijn de luisteraars. Voor een vies film. Nee, voor absoluut niet vies. Maar uit, uit, uit, uit jouw mond klinkt alles vies. <laughs> hij zat verdari. Ja. Nou, ik kom volgende keer weer bij jullie buurt, hoor. Nou, gezellig. Ja, dat is gezellig, hè? Gezellig, ja. Hele gezegende zaterdag, ja, maar hetzelfde. ook zondag. En ik hoop dat jullie het heel gezellig hebben. En vrij een hele gezellige tijd op tafel. Nou, dank hoor. u wel, pater. Dank, dank u wel. Ja. Dag Willem. Dag Joor. Het is een heel rare ja, uitzending weer. Je de weet. eerste na de ja. vakantie en uh, gelijk Charles, helemaal weer van de hel natuurlijk. Dit was de Sony en Cher toch? Sony oh, en yeah, Cher. And Cher. Ja, ja. I got you, babe. Hoe heet Cher van achternaam? Nou? Uh, uh, Cher en Ja, is het prima. <laughs> Reken ik al goed. My Cher and is toch? Ja. Zo'n Steven Stijve Wonder, hè? Ja, Steven ja. Stijve ja. Wonder, stak je groot mirakel? Een groot wonder, ja. ja. Dat, je dat, dat je dat gewoon weer weet. Maar la. la, la, la, la. Uh, ik krijg nu berichten binnen of je daarmee wil stoppen. <laughs> ja, de luisteraars lopen weg. Ja, ja nee, Maar, uh, maar vind, je, vind je Stevie Wonder, vind je het mooi? Uh, hou, hou je van Stevie? Ja, ik zie het er niet zoveel van. Hij leeft toch nog, of niet meer? Stevie, ja zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja, Want hij is ja, ja. al uh, in de tachtig hè wel, denk ik. Hè? Ja, ja, ja, ja. Tot? En uh, je hebt het over tachtig, maar in de jaren tachtig had hij natuurlijk uh, Songs in the Key of Life. Dat is ja. om hem. Ja. Nou, fantastisch hoor. Met uh, Isn't She Lovely en I Wish. Ja, allemaal nummers van stijve wonder. Van stijve wonder uh. Ja, het is op zich al een wonder, hè? Ja, blijkt hey? ja En hij is dus blind, hè, de man. Nee, dus, uh, blind, uh, ja. Hij zag het niet zitten. Maar uh, hij ziet ja. het wel zitten hij om zit mooie liedjes te, te zingen. zingen. Ja, dat ja. wel. Ja. Ik denk het wel dat, dat het een van de best verkochte albums is. Soms in de keer Ja, ja de je? Ja. ja, dat ja. wordt ook gezegd van Bridge Over Troubled Water. van, ja. van uh, ja. Simon, ja. En Simon en Garfunkel. Ja, en Garfunkel. En weet jij, ken jij het verhaal dat, uh, dat. meen ik serieus, hoor, is geen grap. Dat uh, Simon en Garfunkel in de Wagen in Haarlem. op voordracht van Kobe Schreier. Ja. Dat, was toen, ja, Janne, dat, ja. was, dat ze daar hebben opgetreden ja, voor 15 man ja, publiek. Sterker nog, ik ben ja. onlangs in Alkmaar geweest. In Alkmaar. In Alkmaar. waar heb jij het over dan? Haarlem. Haarlem. Ook dat in Alkmaar de ja, ja. Want in de waag zag ik ook iets over Simon en Kaanfunkel. Maar het was zo druk. Ja, als we naar binnen gaan. Echt ook een, een foto. Ja. Waar, die, waar die dingen staan. Uh, die waagschalen waar die kaas opgelegd wordt. In, in, in, in... in Alkmaar. Waaghuis. In Alkmaar. Ja, ja in dat ook huis. In Simon dat en huis. Dus Ze zijn behoorlijk bezig geweest, jongens. Oké, okay, ja, dat, dat, dat verhaal ken ik dan weer niet, maar ik ken het wel vanuit Haarlem. Ja, juist waar. Ik, heb, ik weet het dus met En, je en Paul weet, Simon ja. heeft daar ook een keer solo opgetreden. Dus toen, toen was het geloof ik nog niet eens een duo. Ja, ze kenden elkaar wel als vrienden gewoon, maar ze traden nog niet samen op. Ja. En Kobe Schreier, dat was een impresaria ja. in Haarlem die allerlei artiesten regelde. En die heeft dat toen voor de wagen geregeld, maar dat er maar 15 man publiek zat. Ja. En, en een ja. maand of wat later waren ze wereldberoemd. Ongelooflijk. Ja, ja. ja Dankzij Haarlem. Vraag, ja. Maar. Maar dus er is... zat er iemand bij van ZFM. Ja, ja, ja. ja maar dat ja, is ja. toch met al die artiesten geweest. Dat is in het begin toch ook maar even voor een handjevol mensen eigenlijk. De Beatles ja. toch ook. Die hebben dat toch ook in Liverpool gedaan ook. Ja. Die zijn toch ook begonnen met, met, met in de kroeg, zeg maar eigenlijk. Nog niet zo lang geleden was ja, ook die, die drummer die er ooit, uh, ik weet even zijn naam niet hoor, die daar uh, bij zat voordat Ringo uh, in beeld kwam, zeg maar. En die man die heeft daar in, in uh, Hamburg, in de Cavern. Ja weet je, die tent toch, in Hamburg. In Hamburg die, ja, ja. Die, waar ze optraden, zeg maar. De Beatles? De Beatles, ja. Beatles, ja. Nou, ze hebben daarin... Uh, voordat ze bekend werden, hebben ze in Hamburg... Maar dan moesten ze zeven dagen per week spelen. Oh ja. En dan hele, het was zes of zeven ja. uur, geloof ik. Ja. En toen zat er een drummer bij. Ik kan even niet, kan wel even op Google zo wie dat ook weer was. Maar in ieder geval, die... Ik was nog niet zo lang alleen op televisie in deze verhaal... Over uh, hoe dat allemaal is geweest om daar... Uh, het ja, is dus bied... niet allemaal roze geuren. Maar nee, maar, bied... maar er zitten hele verhalen achter. Nee, maar die man, toen nee, waren ze nog niet beroemd. Maar toen werd die man eruit gegooid. Maar, maar een half jaar later, toen Brian Epstein ja, uh, in beeld kwam. En die jongens eigenlijk op een, Is het nou Epstein of Epstein? Epstein, ja. Epstein geloof ik, ja. ja, ja maar ja, wij zeggen allemaal... Ja, ja, wij op holland zeggen op allemaal zijn Holland zeggen we allemaal Brian Epstein. Ja, maar, ja. Ja, maar, maar uh, om het mm. verhaal even af te maken. Uh, uh, ja, die man is natuurlijk financieel ook. Ja. Uh, want die Beatles hebben natuurlijk vrachtig geld verdiend. Ja, en, en Ringo Starr mee natuurlijk, want Ringo Starr die heeft uh, dan wel een paar liedjes ge, gezongen, maar voor zover ik weet niks geschreven. Nee. Uh, maar geval, die een heeft nummer, natuurlijk... Hij heeft één nummer geschreven volgens mij. Octopus ja. Garden of zo? Ja, geen idee. Je zou Ruud Jansen Janssen moeten vragen? Die weet ja, het. Ja. Ja. Nou in ieder geval, maar, maar uh, die zijn natuurlijk wel ook schatrijk geworden door ja. de Beatles. En de I drummer. was steeds met, met Paul McCartney mee in de band, hè? Oké. Okay. Want dat nummer wat, jou, ja. wat ik jou stuurde van uh, "Normal Lonely Nights", ja. dat nummer, daar, daar speelt hij ook op mij. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. En Mal of Kintyre, hetzelfde verhaal. Ja, ja. ja. ja. Maar, maar uh, ik heb overigens pas een filmpje gezien, ook op uh, uh, YouTube dacht ik. Daar trad Paul McCartney op uh, met de Eagles. Oh, dat kan. Ja. Ja. ja. En daar zong hij Yesterday, en daar schrok ik erg van, want zijn stem. Dat ik broos, hè? Ja. Ja, hij is ook in de, de tachtig. Ja, ja, ja, die man is, ja. Hij Dat, is ook in de tachtig, ja. Maar we daar even Tom Jones aan. En zelf, zelfde verhaal. Ja. Zelfde Tom Jones? Ja, maar die is hartstikke krachtig, hoor. Dat, uh... Hij trekt nog steeds op, hè? Tom ja, Jones Maar, zelf, maar die, die heeft toch geen stemverlies nog, Tom Jones? Nou, het is wel, het is wel een stukje minder geworden. Ja? Ik zeg maar. ja? Ja, ja, ja. Vond... Maar, maar hij is nog wel krachtig, hoor. Hij is nog wel... Uh... Ja, ik ja, hem ja, ja. nog even op de verjaardag. Ik zei. Oh, ja, ja, ja. Als je toch zo met zo'n stem, zo stem wordt geboren, Hoi, dat is ja, ja, ja. fantastisch. Ja, nou, met zo'n stem ben ik geboren, alleen ik heb er nooit verder wat mee gedaan. Ja, je ja. moet er wel wat mee doen, hè? Maar toen die tante zei van, oh, is daar helemaal een mooi kind, hoor. Toen, uh, ja, mijn opa zat in de autobanden maar oh, ja, ja. Tom Jones zat in de stembanden. De stembanden, van, hè? Ja. Ja, nee, ja. Ja. ja. Maar waarschijnlijk werd ik die tante ik... Heb uitgemaakt uh, dat haar man een Rockefeller was. Een, een Rockefeller. <laughs> ja, man, een Oh yeah? O, ja. O, ja. Ja? You're the lady, you're the lady that I love. Say it again. Oh, I love you. Chinny chin chin. He had a fella, he had a fella. that drops me. Rockefeller, Rockefeller. He had a fella, he had a fella. that drops me. Rockefeller, Rockefeller. He had a fella. I'm your Rockefeller. In the right place. I love you, mine. That's very kind. I love your jazz. Erasmo I love your jazz. Rockefeller, Rockefeller. You're my Rockefeller. You're my Cinderella. Ooh. Ooh, I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Ja, yeah, ah, nou ja. Yeah, uh, dat is uit uh, lang geleden. Dat is uit de lang geleden tijd. Ja. ja. Ja, Charles, die zei al... Ja, ja, Esther en Akerhoofd van Riem, hè? Rudy Karel. Esther en ja. op dat eiland. Ja, dat, dat een hoop mensen zeggen dat nog dat. niks ja. natuurlijk. Willem, ja. jij bent van 61, hè? Ik ben van 61. Wat is, nou jouw, wat is nou jouw, jouw vroegste herinnering aan, aan de muziek, zeg maar? Oh. Uh, welke, ja, ja, zit ik er wel voor blokken. Nee, blok, die vier, 64. En dat was? Toen was je drie jaar oud. Toen was ik drie jaar oud. En? Wat hoorde je toen? Uh, mijn moeder liet toen een koekenpan vallen in de keuken. <lacht> Klink, klank, klank, klank. Dat is best een leuk nummer, dacht ik. En, uh, het later, dat is niet echt niet hit geworden. Nee, maar kan je, kan je iets uh, terughalen uit je jeugdjaren? Ja. Je ja, serieus, jaren 67. 66, 67. 67. Ja, ja, ja, ja. San Francisco en, en ja. de Blauwe ja. ja. En ik woonde dus in de buurt. Dat, uh, daar liep iedereen met lang haar. Uh, ja, nou ja. ja. Ik mag het eigenlijk aan de dame niet verhaar, maar Gerrie. Van welk bouwjaar ben jij? Nou ja, ik, had, ik ben van 47 natuurlijk. We zijn even oud. Ja, We zijn ja, even ja 47. En dat was natuurlijk kleuter. Kleutermuziek, hè? Natuurlijk. Kleutermuziek? Kleuter, kleuter, kleuter. De Nederlandse liedjes en zo. Zweet, is dat zweet voor kloten? Kleuk. Kleut, kleut. <lacht> kleuter. Kleuter. Ach, wat een slecht. Klein, klein kleutertje. Wat, wat doe, doe je man? Je, je, in hem in ja. je, je plukt er al mijn bloemetjes weg. Ja, maar luister, je het ook ouders. Ja. Wat draaide die dan voor muziek? Uh, klassiek. En mijn moeder kon heel mooi zingen. Oké. Okay. Heel mooi zingen. Zouden... dus daar heb jij dat van? Nou, ik kan niet, ik kan <laughs> niet mooi zingen. Nee, nee, nee. Mijn moeder zong die zong ja. ook klassiek, inderdaad. Uh, ja. Maar, maar uh, als ik dan, want ik ben ook van 47. Ja. Maar uh, ja, mijn ouders, althans mijn vader vooral, die, die was helemaal gek van uh, Kai Mitchell en van Pat Boon en van. Tony Bennett, uh, al die Amerikaanse ja, groeners. Dat zijn allemaal zo. Amerikaans, ja. Dus als ik dan s ochtends, dan sliep ik, uh, dan sliep ik uit. Uh, nu kan ik dat niet meer. Ik ben nu elke ochtend om zes uur wakker. Ja. Maar vroeger kon ik rustig tot tien uur. Dan uh, was ik, nee. onder, ik onderzeil. Dan ging ik naar beneden... En dan was mijn moeder in de keuken die was een uh, kopje koffie aan het zetten met, ja. met, met buisman. En gewone melk, hè, ja. dus uh, helemaal geen koffiemelk. Ja, nee. nou, je hebt die flessen melk met, die, flessenmelk, met, uh, met, met dus een laagje slag gewoon bovenop. De, was dat dan, uh, en mijn vader had dan zo'n torens-draaitafel, uh, ja. uh, ja. zo'n zo platenwisselaar. Ja. En dan kon je naar singeltjes, een hele stapel kon je erop leggen. Ja. En dan moest je zorgen dat er op die singeltjes een, een plakketje zat. Dat ja. de, de, en dan ging die wisselen, hè? Dat, ja. ja, maar dat die plakketjes zorgden dat die plaatjes niet over elkaar heen slipten dan. Die, ja. dus Een ja, soort, soort rubber of zo, wat, wat ervoor zorgde dat als een volgende ja. plaat erop viel. Dat, maar dan klonk er uit de kamer allemaal muziek uit... Uh, ja, van ja. Katrina Valente. Ja, ja, van, van, ja, ook, ja. Maar, ja. April Love, ja. Pet Boon. Ja. En Doris D. Doris D Doris. En Frank Sinatra. Dat, dat soort dingen meer. Ja. We hadden dus van die hele grote LP's. waar hele zware van die... Ja, Bakkerlietblaten. Bakaliet ja, ja. Ja, ik heb er nog een paar thuis ja. Ja, ja, ik ook. Ik, denk, denk ik ja. maar even een, een nieuwe aantrekken. Ik hoor je nauwelijks veel meer... dat je microfoon niet open. Ja. Even opnieuw. Ja. Maar wij zongen thuis vroeger ook altijd... Met elkaar. Dus met, bij de afwas en zo, weet je wel. En uh, dan zongen wij met z'n allen altijd. Echt waar? Weer. Ja, echt waar. Ja. En, en wat zongen jullie dan? Nou ja, wat ik je zei, die liedjes. Uh, van uh, wat, wat je op school allemaal leerde en zo ook. Uh, Hollandse liedjes. Je had ook een bundel. Ja. Een hele bekende. Ja. Uh, ik weet niet meer hoe het heet, maar daar staan alle Nederlandse liedjes in zoals dat we, Ik heb uh, nog wel op de grote markt ook, ook gezongen in Haarlem tijdens ja, Koninginnedag. Koninginnedag moest je ook altijd zingen. Dan of in moest de dat moest... te huizen gingen we altijd ook zingen. Maar je waren, wij waren ja, bij een heel tijd natuurlijk. Wij hadden helemaal niks, geen radio, geen tv, helemaal niks. We nee, maar we hadden wij gezin van acht hè, een Gezin van acht. En we woonden in het zo'n noem je dat, zo trappenhuis, twee vier hoog. En dan moesten we met z'n allen de trap op allemaal zeg maar en dan gingen we ook zingen. En ze noemden ons ook de familie van trap. Oh ja, de ja. Ja, Sound of Music. Sound oh ja, precies ja. The Sound of Music. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Maar goed. Nee, uh... maar dat, dat, je, je zong heel veel, maar wij hadden ook alleen maar een radio. Hè? Verder hadden we helemaal niks. Maar ik weet nog wel, ja. je, je, moest, je moest dus van de school, je moest naar de grote markt, je moest ja. Zingen, hè, ja, je weet, je zingen. Ja, we moesten zingen. Je ja. werd gecontroleerd of je kwam, en als je ja. niet kwam, dan had het case ja. Maar. Ja. maar wij moesten in bejaardenhuizen ja. zingen ook met de, met de, met de school. Toen, Toen, Toen al. al? Ja, met kerst en zo. Vroeger wel naar de zondagschool, dat weet ik wel. Dan kreeg je een dubbeltje mee je dan, en dan moest je in een blikje gooien. En, en ja. Dat is, dat ik, is het, het, het gekke. Spreeks. Hij is alleen maar op zondag naar school geweest. Hij hè? Ja. Dat, dat, die, ja. die, daar komt ja. die achterstand ja. Ja. Dat is die achterstand. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar daar heb ik wel mijn vreemde talen geleerd. Ja, dat zal ik wel Dat heeft hij alleen maar van een papagaai geleerd hoor. Ik heb daar namelijk vloeiend Zweeds geleerd. Op de zondagschool. Op de Zweeds. Ja. ja. ja. Vertel. dan moest ik uh, tekening maken, nee. <laughs> ja. En uh, ja, uh, ja, nou ga maar even een boek lezen dan over, over uh, het heilige boek, nee. Nou, dat zijn toch het enige woord wat ik kende. ja, je ja, was er heel snel erbij. Uh, nee. Ik was er heel snel ja. bij. Ja, ja, Willem betekent Jeunesse pas. ik weet het niet, ik krijg een tien, ja, kijk, nou, kijk, tien. Kijk, ja. kijk. Ja, volgens Jansen. Ja, het. Ja, uh, ja. Ik doe er maar gauw een stukje muziek, want dan je jullie helemaal weg in nostalgie. Ja, maar het is wel leuk. Ja. Het is wel leuk, hè? Ja, dat is eventjes, dat is toch wel eventjes... Ja, wie was dit dan alweer? Dit is... de Cathedral, hè? Ja, het is niet te geloven dat jullie dat ook gewoon weten, hè? Ja. Dus nou ja, goed. Uh, prima. Uh, even kijken, had ik verder nog een mededeling. Uh, iets van de KMRM, had je daar iets over? Ja, ja, en nee, de, we, misschien kom ik daar zo nog wel even over terug. Ik weet niet of jullie nog eens hebben, als het draait, even een nummer... en dan ga ik eventjes wat informatie inwinnen. Vertel Nee, ja, nee, dat ga ik je zo meteen vertellen. Je, je gaat een nummer draaien. Wat ga ik doen? Je gaat een nummer muziek nog draaien. Nummer oh twaalf. Ja, nummer 12. 12. Bingo! <laughs> <laughs> I'm De voortops. De voortops. Dat hadden we al begrepen. Ja. Kijk, een lady heb ik hier aan de rechterkant van mij uh, aan tafel zitten. Maar uh, hoe is het nou met die carpenter? Ben jij dat, Willem, uh, die carpenter? Nee, ik ben, uh, ben altijd slapen geweest. En daarna bij Alping gewerkt was ik slapen. Ja, bij Alping. Ik heb bij Alping gewerkt. Oh ja, is dat zo? Wat uh, was, was je dan, matras? Ik, ik was matrassen test. Ja, je... En was dat leuk? Nee, ik werd nee? wakker gemaakt. Oh ja, natuurlijk. Ja, willen we koffie? Nee, ga weg, man. Laat dat... ik moet slapen. Ja. Ik moet slapen. Daar is hij, zo is hij zo goed aan een trampolinspringer geworden. Op die bokspring heb je geoefend. Ja. Ja. He? ja, ik heb toen een uh, dubbele vlak gedaan. En uh, met mijn kop het was door die plafondplaat. Heb je daarvoor betaald eigenlijk? Voor, voor dat slapen? Ik kreeg het pas betaald toen ik het plafond betaald had. <laughs> zeg, maar. Ja, ja, ja. ja. Want dat vragen ze toch wel eens, mensen om te slapen, om te testen. Ja. Testslapers, zeg ja. maar. Ja. ja. Zeg, ja. We zijn alle, Willem en ik, we zijn allebei, ik mag wel namens Willem spreken, denk ik. We zijn allebei een beetje verdrietig, want jij bent de volgende keer. Nee, ik ben er niet. Je nee. bent er niet. Nee. Wat moeten nee. we nou? Je we wel zijn we reddeloos verloren. Nou, oh, dat zal wel meevallen. Zijn we reddeloos verloren. Misschien wil er iemand van, van, het, van, de, van de... Rust aan de Kusten, uh, een van die dames. Uh, nee, ik uh, een, de, een programma hè die hebben een eigen programma. Het zijn, het zijn hele lieve het is dames. Om en om, hè? He. Ja, die komen volgende week uh, natuurlijk onze. Uh, uh, uh, uh. Die zijn dan aan de beurt. Dat ja, het beurt. Dan is er even om om, geen he? rust aan de kustluiseraars, nee, nee. toch? Ja. Dolly en uh, Honey en Beb. Ja, en, uh, de andere week weer. Ja, ja. ja, die gaan we natuurlijk veel succes wensen de volgende keer, dames. Uh, het was gezellig op het strand. Ik ben met ze naar het strand geweest. Maar dat was geweest? Ging, ik moest ja, ik, ja, ik moest naakt. Nee. Ja, strand? Ja, moest van dollys dus zitten. Ja, als ik met je dat strand gaat naakt. Toch weer die papagaai. Ja, niet te geloven. Ah, Beviel ja. het? Beviel het? Maar gelukkig heeft Beb, Beb heeft daar een, een, een stokje voor gestoken. Oh, gelukkig. En maar het was wel mijn stokje. Weer die papagaai. Weer die papagaai. Ja nou graag. Ja. Was het ja, van ja, ja. We de heer keer? Deze keer weer We hebben de drie uur al weer op zitten. Ja. Het is weer gegaan als een malle. Het ging weer als een als een. Piet, uh, ja, Piet, ja. Boot, Piet Boot. Boot, dankjewel. <laughs> ja, dat was echt niet normaal. Dit, dit vloog weer voorbij. Ja. Waar het gezellig is, uh, gaat het de tijd snel. Ja, ja he, we, toch? Ja. ja, daarom wensen wij we de volgende kandidaat meer succes. <laughs> nee, maar, de, maar de dames van volgende week die slaan wel twee vrienden in één klap. Want die hebben dus die beginnen dan om tien uur, heb ik begrepen. Ja. Of, of is dat pas in september? Dan twijfel ik even. Nou, in ieder geval, ze gaan, ze gaan in de toekomst draaien vanaf 10 uur morgens tot 1 uur middags. Ja. Dus dan hebben ze een deel van Zandvoort lunch. Maar dat is er niet meer. Dat is er niet dat meer. Er niet nee, meer. maar ik bedoel. Dat is een, een nieuwe format. Dat is een nieuw format. Dat ja. bedoel ik dan uh, met ja. twee, twee vliegen in één klap. Ja. Dus dan, uh, ja, dan ja, leuk. Uh, ja. Toch? ja. Nou, waar we wezen natuurlijk veel succes wensen. Lunchen met, uh, met, met, met Beppi Honey en met Dolly. Een lunchen, ja. lunchen, <laughs> lunchen aan de kust. Ja. ja, toch. Geen rust, geen rust. En met Dolly altijd een dolle boel, natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk ja. Ja, ja, ja, leuk. Ja. Ik vergelijk Dolly altijd met Corrie Brokken. Maar oh. zo komt er half het stuk. Is dat zo? Ja, maar positief, hè? Oh. Mensen zagen Rainer hup, zijn ze weer vrolijk. Oké. Okay, geen ja. ja. nou, ja. geluk, hè, als je iets aanvalt, ja. hè? Zeg, we hebben nog twee ja. minuten veertien, dus ik ga oh. in ieder geval uh, vast nemen. Uh, en ja. jullie bedanken. Waarom moet ik dat eigenlijk doen iedere keer? Omdat jij de baas bent. Ja, jij baas, bent. Ik baas, ja. ik baas, wat wat wat, wat, wat, wat, wat. Jij bent geen eileider, maar een programmaleider. Ja, traag aan de koe genaad, maar ja. Hé, en uh, de ijsprong is nu uh, geweest. En nu, nu gaan we terug naar de bevruchten. Ja, ja. Ja, we gaan nu bevruchten. En we bevruchten het weekend met uh, veel zon en veel blijdschap, luisteraars. Ja, Goed zo. En zo is dat. Hey, ja. Tot over twee weken. Week. Gerrie, hele fijne vakantie. Dank je wel. En we gaan je nu al meesten. Goed zo. Daar.